Marion Koekoek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen de samenwerking met Rusland op militair gebied voorlopig stil vanwege de crisis op de Krim. Gezamenlijke oefeningen, de voorbereidingen van conferenties en havenbezoeken worden uitgesteld. Het Pentagon verandert voorlopig niets aan de aanwezigheid van Amerikaanse troepen en materieel in Europa. Ook heeft de VS besloten het aanstaande overleg over investeringen en intensievere handelsbetrekkingen met de Russische regering uit te stellen. Al dus het ministerie van Handel in Washington D.C. Amerika eist dat zijn militairen op de Krim terughaalt naar de kazernes. Saudi-Arabië wil de verkoop van energiedrankjes beperken. De blikjes mogen niet meer verkocht worden in scholen, ziekenhuizen, sportclubs en regeringsgebouwen. Ook mogen producenten geen reclame meer maken of actief zijn als sponsor. Op de verpakking moet een waarschuwing in het Arabisch en in het Engels komen dat de drankjes slecht voor de gezondheid kunnen zijn. In grote hoeveelheden kunnen ze leiden tot een schommelende bloedsuikerspiegel, hoofdpijn en stress, zo zegt de Saudische regering. President Obama heeft in het Witte Huis gesproken... met de Israëlische premier Netanyahu, Maar ze zijn het op alle gesprekspunten met elkaar niet eens. Obama zegt dat het nog altijd mogelijk is... dat Israël en een Palestijnse staat in vrede naast elkaar kunnen bestaan. Maar daarvoor moeten wel compromissen worden gesloten. Netanyahu voelt daar niks voor. Hij heeft grote twijfels bij een vredesplan dat de VS heeft gemaakt. En zei dat Israël in het verleden heeft geleerd... weerstand te bieden tegen kritiek en druk van buitenaf. Hij vindt dat de Palestijnen aan zet zijn. De Palestijnse president Abbas komt op 17 maart naar het Witte Huis voor overleg. Het weer vannacht opklaringen en koud. Het is een graad of 3 tot min 5 graden aan de grond. Er kan lokale mistbank ontstaan. Vanaf morgen zonnige periode en droog. Smiddags is het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. and vibes, I'm sending you right here <coughs> uh, You see, love is like a <coughs> I know I love what you do when you do Vim!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 day to come het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM Ik ben altijd de schouder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 Was. Ik niet de maan, maar juist de taai was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik, ik niet de ragout, maar de pastai was. Ik, ik niet zo, zo gesloten, klink. maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de voogdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik, ik was. niet zo super, maar loodvrij ja. was. Ik niet de knuppel.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 You are the man who takes me to the <laughs> When only humans are supposed to make mistakes Kan het beter krijgen in zet gelijk. Geef gelijk.